Minister Donner van Koninkrijksrelaties heeft een onderzoek aangekondigd. In Amsterdam rijden de komende zes weken geen metrotreinen... tussen het Centraal Station en het Amstelstation. Tot en met 4 september rijden er pendelbussen. De gemeente voert onderhoudswerk uit in verband met de brandveiligheid. Onder meer aan de noodtrappen op het Centraal Station en bij het Weesperplein. De verbetering van de vluchtwegen van de ondergrondse metrostations... is onderdeel van een grote renovatie van de Oostlijn... die bijna 35 jaar oud is. En dan komen er zojuist berichten binnen over de aanslagen van gisteren in Noorwegen. Bij de schietpartij op een eiland in een jeugdkamp... zijn volgens de politie geen 10, maar mogelijk 80 doden gevallen. Meer daarover in onze volgende uitzending om 5 uur. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 11 graden. Overdag steeds meer buien en het gaat flink waaien. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur alweer van onze uitzending deze week. We houden uw gezelschap tot 7 uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus Tim Corbett en ik. Later worden de gelederen versterkt door co-pilot Barbara Elbert... en onze vierde cocktailshaker Jan Terlouw. De schrijver en voormalig politicus vereert ons met zijn aanwezigheid... in het laatste uur tussen zes en zeven. Tot die tijd hele andere bevlogen, literair verrijkende types. Straks tussen vijf en zes Anna Enquist... en in dit uur René Diekstra in Schiemek's nachts. In deze bijdrage van de RvU is Martin Schiemek... in gesprek met de auteur en psycholoog. Hij was de eerste Nederlandse psycholoog... die in dienst trad van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève. In 1996 kwam hij in opspraak wegens vermeend plagiaat. Sinds 2002 is hij lector jeugd en opvoeding aan de Haagse Hogeschool. Hij vierde afgelopen woensdag, 20 juli was dat, zijn 65ste verjaardag. We gaan nu terug naar oktober 2002. René Diekstra in nachts. luistert u naar de introductie van Martin Schiemek. Welkom bij nachts. Ik vergeet me om te ontmoeten een man die zes jaar geleden enorm in publiciteit stond. Van een gevierde professor is hij in één klap... op 12 augustus 1996 een plagiaatprofessor geworden. Hoe gaat het met hem nou? Is hij overheen? Uh, is die rancunees? Wij gaan dat allemaal horen, hoop ik. Uh, als ik zijn charme niet onderga... en als ik me niet laat overbluffen door zijn persoonlijkheid... want die heeft hij ongetwijfeld. René Dijkstra. <tied> Hallo. marspel er kwijt. je Zo, meneer Dijkstra. Je bent twee jaar ouder dan ik. Is dat nou, zo? Dat is in niet aan te zien. Ik ben in topvorm, zo te zien. Nou, ik voel me niet, niet slecht. Nee, Sportief, Eh. Uh. Een uur of drie, vier in de week. Ja. ja. Wat voor sport doet hij? Uh, ik loop. Houd loopt? Ja, Ik doe mijn fitness. En aan, zeg maar, stretching, zoals dat heet. Ja, hebt u dat ja. altijd gedaan? Of, uh... Uh, heb ik dat altijd gedaan? Ik heb het, uh, denk ik, vanaf mijn zestiende of zeventiende... toen ik al een soort van gezondheidsfreak was... Ja. Uh, gedaan. En uh, heb ook gesport, zeg maar, tot... Uh, uh, ja, tot op de dag van vandaag? Eigenlijk al die jaren? Ja, nog. in de tijd dat hij dat moeilijk had. En ik heb dat uh, overgehad tijdens de inleiding, die je niet gehoord hebt. Ja, wat heb je gezegd Tegenop over luisteraars? Ik, ik zei dat ik in 96 heel hard ben gevallen. Ja. Dat ik plotseling van een gevierde professor een plagiaatprofessor ben geworden. En ik vroeg me af hoe ik nou onder ben en hoe dat nu met gaat. En ik vraag me nu af, uh, nu wil het over sport hebben heeft sporten in die periode geholpen? Hebt u toen extra hard getraind aan ja. uw fysiek? Ja. Ja? ja. Ik, heb, ik weet nog goed dat ik... Ik kon niet meer buiten komen natuurlijk. Hè. Dat is een van de lastige dingen. Of dat is moeilijk. En toen hebben mijn vrouw en ik op een gegeven moment besloten... dat ik boven op de zolder een soort van fitnessstudio zou inrichten. Die staat er nog steeds. Ja. En uh, die gebruikte ik toen extra hard. Ja. Ja. En ik, als ik ging joggen, was het s'avonds laat. Als dus het donker was. En ik weinig risico had om andere mensen tegen te komen. Meen je dat? Ik ja. durfde niet... Naar buiten overdag. Nou, het was heel lastig om naar buiten te gaan. omdat in mijn omgeving allerlei mensen woonden. die uh, zeg maar als, uh, uh, als betrokkenen in de, in de affaire een rol speelden. vanuit de universiteit of daarbuiten. Ja. En uh, dat was gewoon heel erg lastig. Uh, die weken uit op straat of kregen rode hoofden. Of... Dat is eigenlijk nog een paar jaar zo doorgegaan. Ja. Toen, die, toen die affaire kantelde, de andere kant op. Ja, toen, uh, toen durfde zij niet. In het begin durfde ik niet. Ja, want ik woont, waar woont u? in Leiden. In Leiden, midden in Leiden. Oh, hij woont daar nog steeds? Ja. Want daar was hij professor, aan de Universiteit van Leiden. Ja. Ik heb het niet uh, uh, grondig gevolgd. Omdat, uh, weet je, dan krijgt hij zo wel eens een niet-spelletje. Dus het ja. is, uh, dan heeft één gelijk, dan heeft de andere gelijk. Ik heb wel gezien destijds... Uh, Interview met Witteman, die je hebt gehouden hier vlakbij, ja. uh, meen ik. Ja. Vlakbij de plantage Middelaan waar we ja. nu zitten in Desmet. Heb hij met uh, Witteman over de zaak gesproken. En toen, uh, ik was doorgetroffen dat hij dat zeer kwetsbaar was. Ik, was ik, ik kom nu heel zelfverzekerd over. Je handdruk was, uh, was stevig, je hand was droog. Maar toen maakte hij op mij indruk van een man die heel erg... Uh, onzeker was, die, die eigenlijk vertwijfeld was. En uh, toch had ik een soort sympathie voor je. Want je had ook iets van een naïeve kind. Bent u naïef een beetje? Nou, in ieder geval was ik hartstikke ja, naïef. Ja, vroeger. Vroeger, nou, tot, tot zeg maar uh, zes jaar geleden... was ik zo naïef als, inderdaad als een kind. En uh, met een heleboel processen die om mij heen plaatsvonden... volstrekt geen rekening gehouden, ook niet gezien. Ook helemaal niet... Uh, eigenlijk ooit bij stilgestaan dat dat zo was. Ik was een, een inhoudsmens, zoals je, zoals je dat noemt. Inhou inhoudsmens. Ja, wat, wat betekent dat? Nou, dat betekent eigenlijk dat, dat, dat ik eigenlijk dacht... als je nou maar belangrijke inhoud uh, kunt, als het ware... articuleren en de wereld inbrengen... en mensen kunnen daar wat mee... dan vindt de wereld dat ook goed... Ja, want maar ik, dat er een stuk van de wereld was die dat absoluut niet goed vond, of die daar uh, grote problemen mee had, dat was mij volstrekt want niet ik, helder. Ik was van overtuigd dat ik eigenlijk de kennis die ik vergaard had als student, ik uh, wil bijzeggen dat ik afgestudeerd was in 1970, dat betekent al op uw 24-jarige nee, 24 ja ja. leeftijd, cum laude, in Nijmegen. Uh, dat die al die kennis die ik vergaard heb, die wilde ik doorgeven naar de grote massa. Want op het gebied van psychologie is dat natuurlijk zo dat uh, de massa moet geholpen worden. Want dat gaat niet echt goed met, met de moderne mens. Hè? Want mens, mens is ziek eigenlijk. Is dat zo? Nou, dat, dat vind ik te sterk. Maar het is wel zo dat ik altijd gedacht heb. Kijk, nou kan ik anders beginnen. Ik heb, ben psychologie gaan studeren. Uh, omdat ik dat, toen ik het ging doen, toen was ik 18, dat altijd al gewild heb. Ik was een jaar of 12, 13. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies wat dat was, maar ik las daar boekjes over van Jung en van Freud en van allerlei andere mensen. En ik was zo geboeid geraakt door de psychologie dat ik psychologie wilde studeren. En dus dat dus vertelde ik dus ik daar was geboeid door mens, neem ik aan. Want... Ja, maar ook door met name ook wat er zich, zeg maar, achter die gevel, hè, dat voorhoofd afspeelt of van binnen afspeelt door, laat me zeggen de, de meer uh, onzichtbare processen die in de psyche gebeuren, dromen, uh, onbewuste voorstellingen. De vraag waarom, waarom zoveel mensen uh, vaak dezelfde zeggen, innerlijke beelden hebben in hun dromen in hun fantasieën. Of ze nou in Tanganyika wonen of in, maar zeggen, in Staphorst of zo. Wat was zeg maar, zeg maar, zo'n eerste droom die je zich kan herinneren. waar je niet van af kon komen en die je uh, dan probeerde uh, uh, uitleg op te krijgen? Dat, niet, dat waren niet zozeer eigen dromen, maar dat waren dus beschrijvingen van dromen die ik las bij mensen als jong of bij mensen als Freud. En, maar goed, gek is dat, dat iemand niet uitgaat van eigen leven. maar eigenlijk geboeid raakt door bes beschrijvingen van andermans leven. Ja. Want ik kan me voorstellen, als ik zo'n Pieter een Jongen was. want dat was hij, want dat, dat gebeurt niet op latere leeftijd. Je moet talent hebben. Dus ik was, was Pieter een Jongetje. Wat was in u wat ik boeide? Nou, het had wel met voorstellingen te maken die ik kende. Bijvoorbeeld. Uh, ik ben op een gegeven moment uh, naar het seminair gestuurd. Ik was een jaar of elf. Uh, daar wilde ik helemaal niet naartoe. Ik wou helemaal niet van huis weg. Maar ik moest er tussen aanhalingstekens naartoe. Ik ben geboren in Sneek. Ja. En, en dat ja, is een katholieke gedeelte van Nederland. Nee, nee, Sneek is een, eigenlijk een, maar zeggen, een protestantse stad. Met Aha. een kleine hechte katholieke uh, groep. En, uh, die zich moet verdedigen. Ja, en die zich ook verdedigd En die ook graag het geloof uitdroeg. En die ook graag zijn of haar kinderen gebruikte... om daar een rol in te spelen. Dus ik ben op een gegeven moment, toen ik tien jaar was... op een nacht van mijn bed gelicht. Toen stond daar zo'n reusachtige pater... die voorbij kwam om seminaristen te verzamelen. En ik weet nog goed, ik, wat was ik, tien? Een klein jochie? Ja. Die vroeg aan mij, wil je... Naar het seminar. Mijn vader en mijn moeder zaten in de kamer en hij stond daar. Ik dorst geen nee te zeggen. Ja. Dus ik heb ja gezegd. Ja, ik moet nou lachen, omdat ik ben geheel in zwart gekleed. Nee, in blauw. En, en ik, ik, ik in blauw, maar in dit verhaal. Nee, ik ben in blauw, gekleed. Ik, ik, ik ben in blauw, ja. ja. Dat is hier moeilijk te zien. Het is een soort donkerblauw, dus dat is bijna zwart. En je hebt een, een, een witte overhemd, uh, of lichte overhemd in ja. ieder geval. Dus je ziet een beetje als een priesterhout, maar dat terzijde. Okay. Nou, dus, <laughs> u bent in zwart gekleed? Ja. Goed, maar. Ik ging dus naar dat seminarie toe en werd daar dus doodgegooid... met allerlei zijn, rituelen. S'morgens naar de kerk en de mis. Halve week in de ochtend, en s middags en halve week in de middag. En s'avonds voor het avondeten en s'avonds voor het naar bed gaan. En wat zie je daar? Crucifixen bij het leven. Mm -hmm. ja, en als je, als je dus die dingen ziet, dan ga je er dus ook over nadenken. He, dan, gaan die een, dan gaan die een soort van vraag in je geest oproepen... van waarom zien die dingen er zo uit? He, waarom is de ene helft van dat kruis, he, de rechtopstaande... Plank, zeg maar, is die langer dan de andere? En waarom zit dat... Hè, zit dat korpus precies in het midden? En ik had daar toen geen voorstelling van. Ja, dat, sorry, dat niet alleen maar een, een... Is dat niet gewoon omdat als je mens kruisigt... dan de benen van de mens zijn langer dan zijn armen. En als je mens kruisigt... dan, uh, ik bedoel... dat is toch heel simpel? Het is helemaal niet simpel. Je kan ook iemand gewoon aan een plank kruisigen. Zijn handen naar boven, dus zijn benen naar boven. Sla dus je gewoon vast. Kost minder hout. Is veel eenvoudiger. Heb je gewoon een rechtopstaande plank. Waarom deze? Maar dan leidt die toch minder... Nou, dat weet ik niet. Dat, dat zouden we kunnen proberen. Of je, als je spijker, dus die handen omhoog en de spijker door die voet. Ik geloof er niks van. Zouden we dat kunnen proberen? Word je nog uit elkaar getrokken Zouden we dat kunnen proberen? Ik ben echt wetenschappelijk ingesteld. Ik zou dat niet durven proberen, maar oké. Okay. Maar, maar, maar goed, dus, dus met dit soort symbolen werd ik voortdurend doodgegooid. Zeg maar. maar ik dacht er ook over na. Ik vond het ook spannend eigenlijk. Ik ging daar discussies over aan, bijvoorbeeld met mijn leraar... met mijn docenten daar. Ik weet nog dat die dat helemaal niet zo behagelijk vonden... als je daarnaar vroeg. En als je dan op een gegeven moment ontdekt dat een zogenaamd religieus symbool eigenlijk helemaal niet zozeer een religieus symbool is, maar veel meer een, ook een psychologische vorm, een, een je leest dat bij je anderen, ja, dan wordt je interesse heel sterk gewekt. Wat zit er dan achter? Hè, waarom? En waarom kom je dat niet alleen bij katholieken tegen, maar bij protestanten en ook op allerlei andere uithoeken van de aarde? En zo. Dus ik dacht eigenlijk, psychologie is meer dan religie? Ja, psychologie gaat vooraf aan religie. Dus, dus psychologie vooraf gaat aan moraal of psychologie vooraf gaat aan wetgeving... of psychologie vooraf gaat aan criminologie. Dat zien wij, of economie, dat zien wij wel niet. Maar het, het is daadwerkelijk zo. Dus psychologie is eigenlijk het belangrijkste wetenschap? Ja. Maar ook in de, in de subjectieve zin. Het is eigenlijk het belangrijkste wetenschap voor de mens, voor zichzelf. He? Zoals Hemingway zo mooi zegt, ik ben een groot bewonderaar van Hemingway, omdat hij eigenlijk zeg maar, psychologische verhalen heeft geschreven voortdurend. Het is van, uh, weet wie je bent en de rest doet er geen moeite toe. Dat laatste bedoelt u niet letterlijk, maar zegt met die kennis begint het. En ja, er is geen andere plaats waar die kennis vandaan moet komen dan psychologie gemengd met belangrijke mate van levenservaring. Dus hmm. ik, heb, ik ben ook altijd een verdediger geweest van dat standpunt. Overigens, binnen die psychologie heb je nog een cruciale vraag. Dat is mijn eerste artikel wat ik schreef. En toen had ik nog niks van hem gelezen. Het allereerste artikel heette in een psychologisch tijdschrift heette: Psychologie van de zelfmoord of zelfmoord van de psychologie. Nog een keer psychologie van de zelfmoord. Of zelfmoord van de psychologie. Ja. Wat ik daarmee bedoel is. Dat de eerste vraag die de psycholo psychologie en de psycholoog te beantwoorden heeft is. Of dit leven. Hè, deze, dit zelf. Deze persoon. De moeite waard is of niet. Waardevol is. Uit zichzelf. Alle andere vragen. Of je nou geluk of ongeluk hebt met je opvoeding. Of mensen je bewonderen of niet. Die komen daarna pas. En was enkele jaren later bezig met het schrijven van een boek over zelfmoord. En toen dook ik dus ook in de filosofie van de zelfmoord. En dan zie je... Daar kom je natuurlijk toch een soortgelijke opvatting tegen. En toen kwam ik dus Camus tegen in de mythe van Sisyphus. En die begint daarmee. Hè? Het hoofdstuk, het eerste hoofdstuk over het absurde, zegt hij. De eerste vraag van de filosofie is... Ja. De vraag van de zelfdoding. Is dit leven de moeite waard of niet? Al het andere, of ja. de aarde nou negen... of de mens drie dimensies heeft, komt daarna. Wanneer hebt hij met volle overtuiging ja tegen uw leven gezegd? Op eh, 8 december 1996, de avond dat ik mijn ontslag als hoogleraar indiende. Op dat moment eh, wist ik zeker dat vanaf dat moment... ik niet meer beschermd werd door een institutie... ik niet meer beschermd werd door een bepaalde titel... ik niet meer beschermd werd door maatschappelijke mogelijkheden... die als het ware min of meer aan mij aan waren geboden in de loop van de tijd... en waar ik te weinig nee op had gezegd. Maar op dat moment wist ik dat alles wat er vanaf nu of aan gebeurt... dat moet ik zelf doen. En dat wil ik ook zelf doen. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van wat voor tussen aanhalingstekens... bewondering, gunsten of al die andere zaken. De, weg die, de wegen die ik nu volg zijn... Van A tot Z mijn weg. Dus als ik zeg Menner Dijkstra. dan klinkt dat als muziek in de oren. Want ik wil niet professor Dijkstra. Nou, ik zou nog liever zeggen dat u gewoon zegt René Dijkstra. Een voornaam erbij, omdat het maakt het nog direct. nog persoonlijker. Ja. Ik zei ook René toen is hij zich voorstelde, meen ik. Wat ja, dat betreft was het voor mij ook zo. je kunt dat zeggen, dat is een soort zoeken naar symbolen. Maar het is het toch. Mijn naam betekent ook, hè? René betekent, van Franse René Etre. Ja. nieuw geboren worden. Ja, nou moet ik werkelijk lachen. omdat. Ik heb drie voornamen die ja. zo moeilijk zijn. Ik ja. heb geprobeerd doorheen te komen. Ik heb ze niet onthouden, maar ik kon nee. ze niet eens uitspreken. Hoe, hoe, hoe zijn die voornamen? Ja, de doopnamen, hè? Ja, doopnamen. Dat, ja. dat is iets anders dan voornamen. Dat heeft hij niet uh, gekozen. gekozen, nee. nee, nee. Niet. Maar hoe zijn die? Regnerus. <laughs> ja, nog geen keer. Regnerus. Regnerus. Ja. niet de spot met mijn bedrijf, hè, want het nee, maar is hè? Nee, maar die is geen spot. Maar... Volkwinus. Volkwinus, ja. De Friesen maken daar fokko van, weet je wat? Fokko. Vol queenies. Niet Fok maar Vol <laughs> En Willy Bordes. Willy Bordes, ja. Niet Bordes, bro Broerdes. Bordes, ja. Uh, maar daar... gelukkig was mijn, werd mijn voornaam René. En met René bent u tevreden? Uh, ja, zeer tevreden. Die is ja. simpel genoeg? Die is niet alleen simpel genoeg, maar ook betekenisvol genoeg. Wat betekent dat? Gewoon herboren. Letterlijk. Van het Franse rené Ah, rené -tre. Opnieuw geboren. Ja, ja, ja. En dat is ook in... In 98 toen, 96. Nee, 96 was hij ontslagen. Nou, ja, dat ging snel dan. Want 96, 12 augustus uh, is de affaire begonnen. Ja. En in december was hij al ontslagen. Maar hij nam ik, toch zelf ontslag. Eh, laat ik zo zeggen dat ik op een zodanige manier onder druk ben gezet. Mm -hmm. En dat had niks te maken met de inhoud van het onderzoek. Ja. Want dat blijkt nu echt bullshit te zijn, dat mm -hmm. hele onderzoek. Mm -hmm. Maar het had te maken met het feit dat ik op een zodanige manier onder druk werd gezet. En vooral mijn gezin. heb op een gegeven moment besloot de universiteit dat ze ook, als het ware... mijn gezinsleden konden be, bezoedelen. En tegen elkaar opstoken en dat soort zaken. En ho, dat... Ho, hoe kan je zoiets doen? Nou, hoe kan je zoiets doen? Hoe uh, doe je dat? Bijvoorbeeld, ik geef een concreet voorbeeld. Ja? Ik zit op een gegeven moment met het college van bestuur te praten... met mijn advocaat samen... over hun verzoek aan mij om ontslag te nemen... of als ik dat niet doe, ontslagen te worden. Dat laatste wilden ze liever niet... En daar komen een aantal zaken uh, over tafel... waarvan wij zeggen, nou, wij moeten erover nadenken. Nou, zeggen ze, want ze hadden al een persconferentie aangekondigd. Dus of gewoon dat natuurlijk voorkomend een onrecht was... hadden ze de hele vaderlandse, binnen- en buitenlandse pers al uitgenodigd. Toen zeiden ze, nou, u hebt, uh, geloof ik, 48 uur de tijd. En dan moeten we het weten. Toen zei ik, nou, op één voorwaarde... dat er in die tussentijd, ga ik erover nadenken... dat er geen mededelingen naar de pers worden gedaan. De volgende dag stond het uitvoerig in de Volkskrant... wat wij in dat gesprek besproken hadden... En in stond er ook nog eens in het NRC een verslag van het betreffende onderzoek. Ik bel woedend op, want natuurlijk, onmiddellijk stonden alle journalisten bij mij voor de deur. Auto's, in mijn tuin, camera's. Dat ging het hele weekend zo door. En ik bel op naar de voorzitter van het college van het bestuur van de universiteit. Ik, zeg, ik wil weten wie dit aan de pers heeft doorgespeeld. We een afspraak. Hij zegt, ik zal het uitzoeken. Een tijdje later laat hij terugbellen door zijn voorlicht, voorlichter en zegt... dat heeft je vrouw gedaan. Dat heeft jouw vrouw gedaan. Jouw vrouw heeft eigenlijk die rug om, de media gebeld... en ze daarover geïnformeerd. Ik zei, ze jullie helemaal van de pot gerukt. Nou, later hebben ze diezelfde mededeling zelfs in het openbaar nog gedaan. Dat mijn vrouw ja, dat gedaan zou ja, ja. hebben. Dat was volstrekt gelogen. Ik ben nou nog boos over hè? Natuurlijk. Eh, als je dat soort rotgeintjes flikt... nadat ik mijn ontslag had genomen... kreeg mijn advocaat een brief van de universiteitsadvocaat... die zei, nou, het kwam niet van mevrouw Dijkstra. Het kwam uit het bureau voor, van de universiteit met excuses. Ja. Daarnaast flikkerden ze allerlei andere beschuldigingen op, op mijn bord in die tijd. Die ze overigens even snel weer terugnamen, of die als onbewezen werd verklaard. Mm -hmm. Maar het was één, laat maar zeggen, een één massale actie van alle kanten. om het leven van mij en mijn gezin onmogelijk te maken. En toen heeft, heb ik zo op een gegeven moment heb ik mijn kinderen bij elkaar geroepen en mijn vrouwtje. Wat willen jullie? Ik kan doorgaan. Ik kan gewoon aanvechten. Maar dat betekent dat we een aantal maanden onder geweldige persdruk blijven leven. Op het moment dat ik dat zei, zaten ze bij mij in de tuin met de lenzen. Stonden er auto's voor de deur, ik kon er niet in of uit. Uh, of dat ik er een eind aan maak. Niet aan mijn leven, maar aan, aan dit gedoe. En toen hebben ze gezegd, wat ons betreft moet het stoppen. En toen heb ik hun, hun wens vertaald in het nemen van het besluit. Mm -hmm. Dat klopte niet. Ontslag nemen. Ontslag nemen, ja. Ja. ja. Hebt die muziek meegenomen? Martin. Dit is onze regisseur en eendredacteur... Uh, Vincent van Meerweek. Die actie van, uh, van de universiteit. En was dat nou onbenul? Want er nee. hoop onbenul in leidinggevend, uh, op het leidinggevend gebied. Of was het een poolbewuste actie, denk je? Dat is een doel. Wacht even, Laten we dit eventjes... Kijk, want... Uh, wij moeten niet die hele... Ik wil niet uh, opgerakeld wat in deze interview... Ik wil dat niet, dit is niet het thema van de interview. Daarom doe ik dit expres ook niet aan... Ik wil het ook niet aandoen, want ik wil me concentreren op, op meneer Diekstra. Die man is veel interessanter dan de zaak. En ik wil niet de tijd verliezen met de, met de zaak. Ik wil wel, die boosheid die voel ik, dat vind ik meer dan genoeg. De rest interesseert mij echt niet. Maar in het ene geval word je gekrenkt. Doelbewust in het andere geval kun je het bagatelliseren. Zeg Ja, ze weten gewoon niet beter. Nee, dan... Ja, nee, nee, maar goed, la laat me, alsjeblieft... Ja, okay. want dat wil ik, uh, dat wil ik echt... Ik wil, ik wil gewoon, ik heb gewoon, ik verheug me op die ontmoeting. En ik wil niet gewoon praten over... Het, ik. Uh, ik, ben, ik ik Dat wordt ja en wel dan wil ik die andere man hier ook hebben. Nou, dat... nou no, die mag je hebben. Mag ja, de... nee, dat bedoel ik. Maar die, nou heb ik hem hier niet. And, dat... Nee, maar hij heeft, het gewoon, hij heeft het gewoon later in de pers herhaald. Hij ja. heeft gewoon in de pers gezegd dat mijn vrouw dat had gedaan. Ja. Ja, dan denk ik dat ja, okay, mee nee, nee, van de pot nee. bedoel, Dat was dus geen toeval. Dat was gewoon opzet om te stoken en de druk te zetten op een, op, zeg maar, op een gezin dat in het nauw was gedreven. Ja. Zo is het simpel. O, hoe kan zoiets gebeuren dat men... want ik neem aan dat hij, dus, hij gehaat werd eigenlijk door uw eigen, uh, in uw eigen club... in uh, die Leidse universiteit, waar hij geliefd was door de studenten... dat hij ook gehaat werd daar. Klopt dat? Nou, um, dat weet ik niet of dat zo is. Ik denk ook niet dat het... Kijk, ik, die vraag heb ik me natuurlijk uit gesteld. Als ik het simpel zeg, deze. Wat zegt het feit dat die hele toestand op een gegeven moment over mij is heengekomen. Wat zegt dat over mij en hoe ik met mensen ben bezig geweest in het verleden? Zegt dat er überhaupt iets over? Daar heb ik heel lang over nagedacht. En het antwoord op die vraag is, natuurlijk zegt dat ook iets. Maar in feite, als ik de hele situatie goed analyseer, en dat heb ik gedaan, bijvoorbeeld in een van mijn boeken, Nederland voor Nederland, nog dat, een keer? O, Nederland, vernederland. Vernederland, dat heb ik niet begrepen ja. wat hij daarmee bedoelt. Vernederland. Nou, Nederland. Ver Nederland ver... Ja. O, Nederland, vernederland. O, Nederland, dit is een land... Ja. waar op bepaalde momenten alle krachten samen zullen spannen... om sommige mensen zo diep als het maar kan te vernederen. Ja, dat is wel vreselijk. Dat, gelooft hij dat zo dit land zo... in elkaar zit? Kijk, het is zo dat... ik heb. Gelooft hij dat? Ja, dat geloof ik, ja. Dat maar is wat, ook zo. dat is toch een afschierlijk land dan? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Tegelijkertijd moet je je voorstellen... Het is een menselijk, wat mij is overkomen, is een menselijk grondpatroon. Dat iemand die zichtbaar is. die bewonderd en dus ook gehaat wordt. en vooral iemand. want dat was een van de problemen. een probleem moet ik niet zeggen. een van de redenen van het gebeuren. En vooral iemand die thuis regelmatig in de psyches van mensen doordringt. Je moet je voorstellen, ik schreef in die tijd. dat doe ik overigens nu weer. voor een groot aantal kranten. voor zo'n twee of tot, tot vier miljoen lezers. In... Dat is uw mobieltje. Ja. Wilt u hem uitzetten uh, ja, of wilt natuurlijk. u het beantwoorden? Nee, ik wil niet beantwoorden. Ik kan hem uitzetten, want ik, uh, ik heb me aangelaten omdat ik een keer te laat was. Nou, uh, ik heb op een gegeven moment jarenlang col columns geschreven in een groot aantal bladen. En ik weet dat heel veel van die columns ja, werden door mensen thuis gelezen. Dus vrouwen of mannen lazen die op zaterdag, knipten dat uit... en legden het naast het ontbijtbord van hun partner. En ik heb van partners brieven gehad die zeiden van... hou nou eens op op zaterdag of wanneer dan ook... om te roeren in de dingen die tussen ons lopen. Ja, ja. Dus met andere woorden, op bepaalde ogenblikken ontstaan dan patronen. En ik denk dat, uh, dat ik op een gegeven moment... in een van die patronen ben terechtgekomen. Want de mensen van mijn op haten mij helemaal niet. Die hebben het tot op het laatste moment. Dus ook nog toen het hele gedonderdip gezegd... we willen dat hij terugkomt. Natuurlijk waren er mensen in mijn faculteit waar uh, op bepaalde moment gespannen relaties mee waren. En natuurlijk waren er een aantal collega's die mij eigenlijk van, af het begin wil ik niet zeggen, maar toch spoedig, nadat ik hoogleraar was geworden, met een zekere sepsis bekeken. En waarom? Ik vond dat het hoogleraarsberoep niks voorstelde. Dat meen ik ook. Dat meen ik nog steeds. Ik beschouwde het als een soort van bijbaan, waar het niet echt om ging. En uh, anderen beschouwden dat eigenlijk zeg maar, als het, het laatste altijd wat ze konden bereiken. Ja, maar wetenschappelijk onderzoek dan, dat is toch belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Maar tegelijkertijd is het ook maar een hele bescheiden bijdrage... aan de allerlei zaken die in de samenleving spelen. Echt een hele kleine en soms niet eens een echt effectieve. En ik vond ja, dat mijn taak in eerste instantie was... hoogleraar of niet, om inzichten... zeg maar, de nou alteringswijze kom uit terug, de nou psychologie... terug bij waar ja. ik mee begon uw taak was om door te geven wat je zelf geleerd hebt. En dat doorgeven aan de grote massa, want de grote massa leidt. Ja, niet alleen en, de grote massa, gewoon mensen überhaupt. Ja, maar ja. dat is de massa. Want uh, aan, de, uh, aan de universiteit, uw collega, he, die hebben de boeken... die je wilde doorgeven en die je plagieerde, volgens hen. Die kenden die boeken, dus aan hen hoefde uh, die boeken niet door te geven. Die kenden die boeken helemaal niet, dat was het punt. Ik schreef regelmatig zaken... Echt waarvoor gold dat zij er voor het eerst kennis van namen op het moment dat ze mijn columns of boeken lazen? Ik heb al van collega's brieven gekregen, of van patiënten van diezelfde collega's. Die zeiden: van, Ik ben al een tijd bij hem in behandeling en dan lees ik in uw column wat voor stoornis ik eigenlijk heb gehad. Ik heb hem uitgeknipt en ik tegen hem gezegd: ja. Daar moet je mij aan, dus aan je behandelen. Werd, dus ik werd gehaat nou. op de universiteit. Want ja, je kan niet een man hebben die beter oud ziet dan jij. Want ik kan me niet voorstellen dat jullie allemaal in Leiden oud zien als mannequins. Want je zou zo een mannequin kunnen worden ja, van kun Armani. En uh, dus ik ga van dat hij beter uitziet. Ik ben nog uh, uh, gezond ook. Want ik ben gezond, hè? Ondanks Volgens mij wel. Sommige mensen zeggen dat ik psychisch niet gezond ben. Hè? Dat is ook bij mijn affaire zo. Ik <laughs> ja. en nou ik ook. Nog, nou nog uh, door eigen patiënt uh, op de vingers uh, uh, getikt te worden... omdat um, de... Um, René Dijkstra iets bewerkt in de column... Wat, waar de man in kwestie niks van weet. Dat is natuurlijk pijnlijk. Goed. Het is allemaal achter de rug. Nee. Want, nee, tuurlijk nee, niet. Het is nog niet achter de rug. Als, want ik voor, wil voor, verder met... Want ik, ik, ik, ik, ik, achter de rug in de zin van, het, het is gebeurd. He? En uh, ik ga het niet terugdraaien. Ik wens het ook niet terug te draaien, voor alle helderheid. Maar het is natuurlijk zo dat op bepaalde momenten... ik noodzakelijkerwijs nog eens terug naar het verleden ga om datgene wat daar aan pijn zit... op bepaalde momenten gewoon een uitlaatklep te geven. Alleen. Dus ik vind het niet in... erg dat we nou over het verleden praten. Nee, nee. nee. anders had ik geprotesteerd. Ja. Ik wil toch samenvatten om verder te kunnen. Uh, mag ik dat dan zo samenvatten? Toen ik je zag in, in, in 96 bij Witteman... Uh, toegeven, ja, dat was heel onverstandig van mij. Want inderdaad, ik heb geciteerd... zonder uh, het nadrukkelijke bronvermelding. Huh? Uh, ik was zo vertwijfeld over dat, I, I, I, dat, dat dat duidelijk was... dat ik iets te vrijpostig met de uh, uh, gedachtegoed van anderen ben omgesprongen. En dat allemaal, omdat ik met een doel bezig was... dat wat ik leerde van anderen door te geven, ik blijf dat zeggen... aan het grote publiek. Want daar ging het om. Ik wilde het grote publiek uh, bereiken, want daar lag de pijn... die opgelost moet worden. En uw boeken zijn... Bedoeld voor zelfhulp. En dat, daar was hij mee bezig. Ik heb het niet over die ene keer dat je ook wetenschappelijk uh, uh, wangedrag hebt uh, vertoond, want dat is la later weer legd, dus dat is eigenlijk niet geschied. Ik heb dat over uw uh, eigenlijk, uh, domheid. Ik heb dat zelf zo genoemd in interviews, dat ik onzorgvuldig met de, met de bronnen heb opgesprongen. Eh, uh, dat wordt gebruikt en misbruikt door anderen, door uw collega's... wat mij allemaal niet interesseert, want die ruzies die, die zijn overal. Okay. Dat is in, in, in, in families, in, in, in uh, uh, sportclubs. Dat is overal, dat zijn ruzies en dat wordt uitgespeeld. Dat werd uitgespeeld. Ik ben, uh, ik ben uh, ter, on, uh, uh, ter ondergehaald En je staat op en eigenlijk begint uw leven. Je zegt ja tegen het leven, juist... Op het moment dat ik de professor af ben. Ja. Dat vind ik interessant. Vanaf dat moment interesseert me René Diekstra. En mij ook. Ja, zullen we het daarover hebben. Wat, do maar. wat doet hij op dit moment? Um, wat doe ik op dit moment? Eén is, ik uh, werk weer als columnist. Voor eigenlijk meer kranten dan ik vroeger deed. Maar ik werkte nog. En voor de Staatscourant. Daar gaat het met name over psychologie en politiek. Ik schrijf weer boeken, ik publiceer weer boeken. Uh, Toevallig bij dezelfde uitgever als Pim Fortuyn. Uh, ik ben, ben ik als... leefbaar Nederland gestemd ook? Nee. Nee. nee. Ook niet lijst Pim Fortuyn? Nee. Nee. Wat hebt hij met uh, Pim Fortuyn? Uh, wat ik heb met Pim Fortuyn? Nou, ik heb weinig met hem. Maar ik, wat ik, ik vind het een uitermate interessant fenomeen. En ik vind het uitermate interessant dat uh, nog steeds een heleboel politici in Nederland rondlopen, de oude maar ook de nieuwe politici. Die met de vraag rondlopen, hoe heeft dit zo snel kunnen gebeuren? Hoe heeft Nederland zo snel om kunnen slaan. En dan denk ik, ik begrijp niet dat je dat niet begrijpt. Mm -hmm. Want het is zo duidelijk en het is zo goed uitlegbaar. Ja, legt dat uit? Uh, kort of lang? Kort. Ja, dat is ja. lastig. Eén ja. nou, ding, ding is heel helder. Uh, ik werk in Rotterdam. Ik, begin, ik, begin even, ik werk in Rotterdam als uh, wetenschappelijk adviseur voor burgemeester en wethouders. En ik heb twee jaar lang tot voor kort gewerkt als voorzitter van de taakgroep sociale infrastructuur. Met een zestal Nederlandse politici. Ik was voorzitter van die club, maar die politici waren als het ware... de mensen die alle politieke invalshoeken moesten meenemen. Als ik het goed heb, dan heeft gemeente Rotterdam jullie gevraagd... om uh, op hun vingers te kijken. En, en ze op de vingers tikken als ze ja. met het geld die zij van de belasting uh, krijgen... Ja. Om, uh, van het Rijk krijgen, uh, ja. van het rij krijgen. Hoe ze daarmee opspringen. Of ja. ze dat, uh, ja, en dat doen jullie. Ja, dus wat het sociale beleid betreft. Hm. Dus eigenlijk simpel. Het geld wat jullie krijgen. om ervoor te zorgen dat die start. sociaal gesproken. een wat meer samenhangend en veilig geheel vormt. levert dat geld ook inderdaad. op straat, in de wijken. in de relaties tussen mensen. datgene op waarvan jullie zeggen dat het op gaat leveren. Nou, wij zijn in 2000 begonnen. in april 2000. Wat wilden jullie bereiken? Eigenlijk wat we, nou eigenlijk wat we wilden bereiken was dat, het, dat men ervoor zou zorgen... dat datgene wat burgers in hun dagelijks leven stoort en bezighoudt... dat dat snel en hoog tot beleidsprioriteiten wordt gemaakt. Dus dat dat, als het ware, snel wordt vertaald in datgene... wat men daadwerkelijk gaat doen met dat geld. In plaats van een allerlei plannen blijven hangen... die van bovenaf worden ingezet... maar die helemaal niet hoeven aan te sluiten bij wat mensen bezighoudt. Ja. Nou, Wij trokken de stad in, we praten met... Allerlei bewoners en shoppen eh, In de, vaak ook de meest arme wijken van Rotterdam. Kort, hè? Ja, kort. Ja. En wij kwamen tot de conclusie, eind 2000, dat dat gewoon hartstikke slecht ging. Dat, het, dat er een zootje ongeregeld van was gemaakt, kort gezegd. En we hebben dat tegen Maar Benjamin, van wat? Van wat? Van dat sociale beleid. Ja. Dat was gewoon niet goed. Want de mensen wilden. Wat wilden de mensen? Dat de mensen wilden dat het bij hen veilig was. Meer me ja. blauw op straat? Ja, dus. Nou, niet per se meer blauw op straat. Dat het bij hen schoon was. Dat er meer samenhang. Was. En dat ze voortaan zei: Ik ga je straat niet vegen. Dat moet je zelf doen. Nou, dat niet per se. Maar, maar simpel het feit dat datgene wat zij uh, dagelijks tegenkwamen aan, aan verloedering. Ja. dat dat directer als het ware werd opgepikt. En dan wilden ze best ook zelf een bijdrage leveren. Maar hun pogingen om als het ware gemeente en diensten. directer als het ware in beweging te krijgen daarvoor. die mislukten op een heleboel plaatsen. Echt jammerlijk. Nou, wij hebben op een gegeven moment tegen BMW gezegd: Jongens, het, in januari 2001 jongens, het gaat niet goed. Het gaat echt slecht. Je moet het beleid omgooien. En dat was... Je moet gaan luisteren naar de burger? Ja, niet alleen, maar je moet ook een heleboel dingen anders doen... dan je nu doet. Een voorbeeld? Uh, nou, een heel concreet voorbeeld. Uh, als op een gegeven moment uh, burgers... Uh, samen de handen in elkaar slaan en zeggen... luister eens, hier loop, wij durven s'avonds de straat niet meer op. Want er wordt gedield En dan lopen mensen met spuiten rond. En onze kinderen moeten door die portieken heen... waar die mensen staan om naar binnen te komen. Dat kan gewoon niet. Uh, daar moeten jullie wat aan doen dan zei de politie, doodleuk, daar hebben we onvoldoende ruimte voor. En dan zeiden de burgers, nou dan gaan wij een burgerwacht vormen. En dan zei de politie en dan zei BMW, dat doen we dus niet. Dat pikken wij niet. Maar we zetten er ook niet meer op in. Ja, dat kan natuurlijk niet. Mm -hmm. dus met andere woorden, ik kan nog tientallen voorbeelden. Duidelijk. We hebben op een gegeven moment signalen afgegeven, jongens, het gaat echt niet goed. Met name op die sociale terrein. Veiligheid, zorg, onderlinge relaties en dat soort zaken. Die buurten verloederen vaak. Jullie beleid springt er onvoldoende op in. Daar schrokken ze van. Ze zijn bij elkaar gaan zitten. Hebben gepoogd daar inderdaad nog slag te maken. Maar het was al te laat. En eigenlijk was het dus niet anders... dan dat wij voorspelden zeg maar een jaar voordat 6 maart plaatsvond... Hè, de raadverschuiving in Rotterdam... dat de burgers inderdaad de rekening kwamen indienen. En terecht. En eh, voor, Pim Fortuyn... niet voor niks had als maat Rotterdam. Mm -hmm. Want geloof het of niet, ik weet niet of je er ooit geweest bent... maar ik ben in Rotterdam straten en huizen tegengekomen... waarvan ik dacht... Dit is Bulgarije 1950. Ik schaam me als Nederlander echt de oren van mijn kop... dat dit soort toestanden hier bij ons bestaan. En hoe is het mogelijk dat dat zo is? Zou je die zo toestanden even kunnen omschrijven? Uh, huizen. Voor mensen die niet uh, in Bulgarije zijn geweest. Okay. Huizen met vier kamers. Waar tien mensen achter wonen, Die elkaar niet of nauwelijks kennen. Die ieder 500 gulden per maand betalen. Die nauwelijks Nederlands of dat soort zaken spreken. Die geen werk hebben. En waarvoor geld dat... Uh, uh, dat ze met elkaar in die ruimte niet of nauwelijks kunnen leven. Uitgebuit. En dan niet één huis, maar twintig op een rij. En aan de overkant wonen gezinnen met kinderen. Of een basisschool die midden in de wijk staat... waarvan het grootste gedeelte van de huizen dichtgetimmerd is. En hier en daar woont een gezin tussen. Dus een voorkomen verbloedende straat. Dus je hebt tien met de huizen, één gezin met kleine kinderen... vijf met de huizen, twee gezinnen met kleine kinderen. In Leiden, Leiden waar je woont, is dat niet zo? Nee, gelukkig maar nee. Maar wat ik wil zeggen is, ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Mm -hmm. Ik bedoel, als wij aan de ene kant zeggen... Nederland is een goed land, daar gaat het goed met dingen om. En we hebben grote steden, wijken en buurten... waar dat dus absoluut niet het geval is. Maar waar we dus ook niet gaan kijken. Uh, en waar we ook als het ware niet de hoogste prioriteit aan geven... Ja, vroeg of laat. Kan het niet anders dan dat die burgers zullen zeggen... wij worden verwaarloosd. Mm -hmm. nou, sociale verwaarlozing was het de grote de punt, de grote klacht van een heleboel burgers. Verwaarlozing in de zin van, je doet niet genoeg met ons... maar je doet ook niet genoeg voor ons. Mm -hmm. En dat Tim Fortuyn voor een stuk gelanceerd is, was ik twee dingen. Hij woonde in Rotterdam, hij woonde tussen die mensen... en hij, hij sprak de taal, hij was dus ook op het intellectuele niveau... van degene die in Den Haag aan de touwtjes trok. Mm -hmm. En de tweede is, hij had acht jaar voorbereiding gehad. Hij had acht jaar in Elsevier geoefend... om die dingen, met zijn columns om die dingen te zeggen... Ja. die uiteindelijk nodig waren om de die druimte te geven. Bent u nu, want u bent ook columnist... Ja. Ik bent ook niet van de straat? Uh, moet u dat gewoon niet overnemen van Pim, Pim Fortuyn? Uh, nee. Waarom niet? Bent u bang voor de media? Nee. Oh nee. Als ik iets van mijn affaire geleerd heb, is dat... Als ik ergens niet bang mee voor ben, dan is het voor de journalistiek. Ik weet hoe ze werkt. En ik weet ook waarom ze werkt zoals ze werkt. En op het moment dat ze geintjes flikt die niet door de beugel kunnen... zal ik het zeggen. Ja. Ja, en dat probeert ze nog regelmatig. Maar, maar ik, ben... ik geloof niet in de politiek. Ik vind nog steeds dat psychologie belangrijker is dan de politiek. Nee, nee, ik geloof wel in politiek. Maar ik geloof niet in politiek die zich niet wil laten voeden... door de psychologie. Een goed, ja. goed voorbeeld is de Rotterdamse Stadsetiket. Ja. Ze hebben mij op een gegeven moment gevraagd... Daar zijn jullie nou mee bezig. Ja. Hè? Mij op een gegeven, gegeven moment gevraagd... Uh, ontwikkel een programma voor waarden en normen. Dat vroeg BMW. En ze hadden het idee van, we verzinnen een aantal regels... en die, ik zeg het nou even heel kort door de bocht... en een beetje onherbiedig, maar met alle respect, die pleuren we de stad in en dan gaan burgers zich houden. Ik ben de stad ingetrokken, ik ben met burgers gaan praten. Nou, dat mag nu niet meer van uh, meneer Verhagen... de fractieleider van het CDA, maar alle middelvingers gingen omhoog. Van, ja, daar moet je bij ons niet mee aankomen zetten. Wij moeten zeker anders met elkaar omgaan... terwijl jullie op het stadhuis en dat soort zaken. En toen hebben we dus op een gegeven moment met hen gezocht naar, hoe zou het dan wel kunnen? Dus wat ik heb gedaan, is ik ben door de stad gegaan... en ik heb gezocht naar straten en wijken... waar burgers, bijvoorbeeld omdat ze problemen hadden... op een bepaalde dag, bij, eh, soms jaren geleden... bij elkaar waren gaan zitten... en met elkaar hadden geconcludeerd, zo kan het niet langer. Zo willen wij niet langer bij elkaar samenleven. Bij elkaar afspraken waren gaan maken. Die afspraken op de rails hadden gekregen. En daadwerkelijk hun straten of wijken echt verbeterd hadden. Uh -huh. Nou, ik vond een hoop van die straten en wijken. En die burgers die noemde ik dan de burgersexperts, heb ik bij elkaar gebracht. Ik heb gewoon gezegd in de ruimte, jullie weten hoe het moet. Vertel ons nou maar, draag ons die kennis over... als we iets doorgeven, hoe het dan moet. Dus ik wil, ik wil politiek blijven adviseren. Ik ja. wil niet zelf de politiek in. Nee, niet vanuit angst voor verantwoordelijkheid. Maar je moet ook eigenlijk weten waar zeggen, je beste bijdrage ligt. Ja. En ik denk dat ik euh, beter in die inhoudelijke adviseursrol... Mijn bijdrage kan leveren, dan uh, als manager een of ander ministerie runnen. Ja. Maar blijf je dan niet buiten de schijnwerpers? Um, dat is wel misschien jammer, omdat kijk, wat um, de man die met media kan omgaan. Uh, gebruik in zo'n geval eigenlijk de, uh, de eigenschap die hij heeft ontwikkeld door goed en kwaad niet. Terwijl die politicus die zit misschien te stuntelen. En die, die, die weet die dingen niet te maar, brengen. Maar, maar, maar, en die moet nou iets brengen naar buiten. Wat uh, van e afkomstig is. Dus hij moet doorgeven iets wat ik, ik bedacht heb. Is dat, dat is dat niet jammer? Ja, dat is jammer. Dat is dat, je slaat de spijker op zijn kop. Dat is een van de dilemma's die soms optreden. Dat ik dus inderdaad stukken voorbereid voor politici. En ze vervolgens hoor vertellen tegen ze. Tegen burgers. En ik denk ja... Zo moet je het niet echt vertellen. Ja, ja, ja. Je moet het op een andere manier doen. En, en dan, dan heb is... ik wel eens de neiging om dat over te nemen... Tegelijk en tegelijkertijd te denken, nee, dat moet ik niet doen. Uh, uh, laat dat maar op die wijze gebeuren. Ja, hoe, la, hoe lang houdt hij dat nog vol om dat niet te doen? Een jaar? Twee? Want ik heb ook uh, eigenlijk... Fortuyn uh, heb ik uh, geïnterviewd, ik geloof twee jaar voor zijn opkomst... en vroeg zich hetzelfde aan hem. Waarom gaat hij niet de politiek in? En dat was hij toen ook niet van plan. En uh, nou vraag ik uh, spontaan hetzelfde aan u. Uh, nou ja, goed... Uh, ik moet maar kijken, maar ja. misschien is dat de hoogste tijd. Want, eh, wat hebt, dat, Over Nederland hebt u gezegd, want ik kan dat bijna niet geloven. Hoe, hoe is die titel van uw boek? Over Nederland, Nederland, voor Nederland. En nog een keer uitleggen wat dat betekent precies. Nou, Het betekent op de eerste plaats dat ik Nederland heb meegemaakt als een land... waarvoor op een gegeven moment geldt dat als iemand op het stenig veld staat... Ja. Nederland is bijna wat dat betreft een, een volledig islamitisch land... Ja. dan mag iedereen die voorbij komt vervolgens ook een steen meegooien. En daar doet het er niet mee toe of dat terecht is of onterecht. Maar iedereen gaat meegooien. Dat is typisch voor een van Nederland. Maar er is ook een feitelijke reden voor Nederland als van Nederland. Ja. Ik heb, dat heb ik ook in O Nederland van Nederland geschreven. Ik heb literatuur bestudeerd omtrent... hoeveel kansen iemand krijgt in een land als hij een keer failliet gaat. Eén. In, in, Nederland, Nederland. Krijgt hij, in Nederland mag je maar één keer failliet gaan. Ja. Dan is het over en sluiten. Ja. Toen heb ik gedacht, ik zal Nederland wat eens laten zien. Dat dat ook anders kan. Dat het voor in niet geldt. Ja. Maar in de Verenigde Staten... Ja is het niet zelden zelfs een aanbeveling dat je failliet gaat? Harry Truman, de Amerikaanse president, is begonnen als zakenman. Voor zijn 32e was hij viermaal op de fles gegaan. Had er ja. niks van gebakken. En hebben die daar iets van overgehouden? Want dat ja. kan ook. Ja. Dat de mensen op de fles gaan en daar iets van overgehouden. Ook Na, financieel. Nee, financieel was hij van slechte strikbrook. Toen zei iemand op een gegeven moment... Harry, je moet niet in zaken gaan. Ja. Ja. Dat is... Dan heb je nou ja. viermaal meegemaakt? Ja. Je zaken. Gebruik je rebounds kwaliteit nou ja. om in de politiek te gaan? Dat heeft hij gedaan? Ja. Dus, um, ik dus, ben... ne dus, Nederland is een land van dicht op elkaar zitten, de afrekenaars. Ja. Ja? Die, die, daar ook een zekere, laten we zeggen, uh, genot aan ontlenen. Ja. Uh... Een, een klein, land in psychologisch oplist, dat vaak. Ja. Dus, en in mijn columns probeer ik dat regelmatig duidelijk. Maar als er iemand onder de soda wordt geschoven... of men tracht dat te doen, dan heb ik niet zelden de neiging... om als het ware dat soort patronen voor het voetlicht te halen. En uh, dus ik ben op dit moment eigenlijk met een, uh, bezig om wraak te nemen. Nee. Nou, maar, uh, natuurlijk nobele wraak, want ik ben een nobel man. Nee, nee, wacht nee, nee, even. V als wraak betekent dat je op een bepaald ogenblik... processen die je zelf hebt meegemaakt... en waarvan je weet hoeveel leed ze kunnen aanrichten en pijn... en die je op anderen ziet afkomen om daar voortijdig als het ware een schot voor de boeg te, te geven... en er een zeker plezier aan te ontlenen dat het bij deze persoon niet gelukt is... Hè, wat bij mij wel gelukt is, dan mag je zeggen wraak, ja. Ja. Ja, Maar dat is een soort plaatsvervangende wraak. Maar wraak in de zin van... Uh, ik wil deze mensen, en ik rust niet... zolang zij bij leven en welzijn op deze planeet rondlopen... eronder schoffelen... De nee. Dat zou veel te veel eer voor ze zijn. Want dat is ook mijn leven ja, ja, volledig dan, i, i, op, op, op destructieve i, zaken inrichten. Je richt zich niet. Ik heb hier een foto van die man. Want er is ook nog een professor aan de vuur die iets geflikt had. Hè? Dat, ja, dat, dat is, die, die die is die i, uw, uw leerling zelfs. Ja. Hè? Maar goed, ik heb hier die foto ergens. Maar goed, laat ik die niet zien, want dan wordt hij woedend. Hè? Want hij, en, maar ja, hij, hij wordt niet woedend, want hij ziet niet mooi uit. Hè? Hij is niet <lacht> zo mooi als hij. Echt, hij is eigenlijk dat, le dat heeft er niks mee te maken. Ja, hij heeft niks mee te maken. Hij <lacht> is een le lelijke man. Een beetje ja. een beetje ziet. Die maar goed, die heeft iets geflikt. Ik ben niet, uw wraak is niet echt tegen hem gericht, maar tegen de, alle mensen zoals hij. Tegen de processen. Tegen de processen. <laughs> en uh, daarom he, he, benoemt hij dat zo, O Nederland, voor nederland ja? Ik herhaal dat zonder te weten wat ik zeg, want dat ja. gaat me echt boven de pe pettaalkundig. Maar hoe kan, je dat, uh, hoe kan je dat veranderen? Hoe kan je dat veranderen? Nou, één is bewustwording laten zien. En ik heb gemerkt dat er een zekere bewustwording... af en toe bij mensen plaatsvindt. En twee is om de mensen die dreigen slachtoffer te worden... niet in dezelfde naïeve valkuilen te laten stappen als ik. Om een voorbeeld te noemen, Paul Witteman. Die, die uitzending heb je gezien. Ja. Paul zei tegen mij een week van tevoren... en twee van zijn redactie deden, die zeiden... weet je wat je doet, hoe je dit oplost? Je gaat naar de media toe... en je vertelt gewoon precies het verhaal zoals het is. En, en dat is het over. Ik naïve naïeve schaap dat ik ben... laat mij door Paul, die ik relatief goed kende en vertrouwde... Om, om het bij hem te doen. Ik neem het journalistieke advies over. Het is het slechtste wat ik heb kunnen doen. Het stomste wat ik heb kunnen doen. Dat was echt een manier om de ratten uit een holen te halen. En, en dat is toch het moment dat ik, dat ik voor je viel? Dat kan best zijn, maar wat ik wil zeggen... voor mij persoonlijk betekende het vanaf dat moment... dat ik echt in de schootslinie was gekomen... en dat, er, dat het vrij schieten was. Met de meest bizarre dingen. Maar... Ik maar had het journalistieke advies gevolgd maar. en ik weet nu dat het helemaal niet waar is. En trouwens, de journalisten doen het zelf helemaal niet. Was maar wacht foto. fout nou moet ik even afremmen, want ik word ongelukkig. Want ik spreek met een psycholoog huh? die eigenlijk tegen me zegt... mens is op zijn best als die niet open is. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar dat zegt hij indirect, want nee, dat... op dat moment was nee, hij open. Boe... Nee, nee, ik, nee, open. nee boezie, dat zeg ik helemaal niet. Wat ik... Nee, maar wacht Wat ik... was hij niet op dat moment bij Witteman? Was hij toch open? Hey, ik heb... Ja, maar het forum was niet juist. Maar het forum... forum is toch... Uh, ter, uh, hele, uh, het hele Nederland heeft dat gezien. Ja, ja, ja, juist. Maar luister, het Forum was niet juist. Want het, was een, het was een journalistiek Forum. En je had een wetenschappelijk journalistiek... Forum. Nee, hè? ik had gewoon een, publie... een, een, een, zin van een Forum in de zin van... Ik had het op moeten schrijven en in de krant moeten zetten. Dat had ik moeten doen. Ja, mijn maar, woorden. Maar dan zijn dat toch gecont gecontroleerde emoties? Daar bij Witteman nee, was dus niet dat waar. Toch ook... Op het moment dat je schrijft kan het heel goed zijn. Maar dat, dat... waren toch ook uw woorden bij Witteman? Dat, dat waren mijn woorden. Maar wat gebeurt er? Ik zit bij de televisie. En wat zeggen andere journalistieke kanalen en kranten? Die waren jaloers. Tuurlijk. Oh ja, yeah, ja, yeah. Witteman zei niet tegen mij, de slimmerd. Ja. Yeah. De, de, de, de sluwheid. Die zei niet tegen mij, weet je, maar dat moet je niet alleen bij mij doen. Je moet iedereen roepen. Ja, want als je het alleen bij mij doet dan gaan ze allemaal ook nog een steentje willen gooien. Hè? Dus je had eigenlijk persconferentie moeten beleggen? Ik had een persconferentie moeten beleggen. En iedereen moet uitnodigen en helemaal niet bij Buitenhof moeten gaan zitten. En, en gewoon zeggen, ja. dames en heren, u mag twee uur lang alles vragen wat u wil. Ik zal antwoorden en is het over. Ja, dat had hij moeten doen. Maar maar, waarom ja. hebt u dat eigenlijk niet bedacht? Ja, Omdat ik mensen vertrouwde, waarvan ik dacht... dat. Ja, maar dan, zijn dan je... bent u toch niet zo slim als ik dacht? nee, hey, ik, dacht... ik heb toch gezegd, ik ben naïef op dat punt geweest. Ik ben inderdaad naïef geweest. Ja. Als nu mensen in dat soort problemen komen. Die, het gebeurt wel eens. Of ze in een departement of op een, in een bedrijf zitten. En ze komen in dat soort problemen. Ze bellen me op. Dan zeg ik. Een van de dingen die je niet doet is de fout maken die ik, ik, maak. ik ben een hele leuke man. Want ik ben eigenlijk al 56. 56 bent je of 57? Oh, gewoon. 56. En ik heb iets jeugdachtigs. Ik ben nog steeds een jongetje. Um, wat voor muziek hebt u meegenomen? Oh, geen, geen. Ik dacht dat ik muziek kon uitkiezen, dat jullie een hele muziekotheek hadden. Dat oh, was ja. natuurlijk naïef van mij. Ja, dat, dus ik blijf naïef. Maar toen snelde je naar uw auto en zo hebben we hier ja, iets wat klopt. in de auto draait. Ja. Nou, dat, dat, is, dat is een mooie, is uit de cd Escape van Enrique Iglesias. Ja. ja, en daar zijn we heel blij mee, want de mensen nemen soms hier, want ze denken... Wij worden geportretteerd en dat muziekje dat maakt uh, gedeelte van dat portret. Dus zij willen soms je, nou, iets meenemen waar ze mee uh, voor de dag kunnen komen. En nou weten wij wat meneer Dijkstra, erder professor Dijkstra, in zijn auto draait. <middels>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 Leuk nummer toch, hè? Leuk nummer toch? Ook niet? Ja, is heel leuk en past bij ik. Hè? Uh, maar daar is op dat, op dat uh, CD volgens mij, want ik ken die CD. Z zit er weer in de uitzending? Uh, ja, ja, ja is zijn open. Uh, uh, op dat cd is volgens mij nog een andere nummer. Hij wil survive. Hij wil survive, ja, ja, ja. Zo, mogen we daar een stukje van, van horen? Dat is het tweede nummer dat ik steeds denk. Ja. En dan knal ik af en toe met mijn vuist tegen het plafond, weet je wel? Ja, nou, Luister naar Chimex Nacht. Ik ben een gezelschap van René Dijkstra. Uh, bijzonder man. Uh, oprechte man. Uh, uh, gemotiveerd. Uh, zeer gemotiveerd. Uh, hij ziet zichzelf nu als, als... Hoe ziet hij zichzelf nu? Vroeger was hij naïef. En hoe bent hij nou? Um, laat ik het goede woord kiezen? Um. Ik zie mezelf nu als, dat is ook mijn lievelingsfilm en lievelingsboek, tot op zekere hoogte. Had. Als de graaf van Monte Cristo, nadat hij in zijn wraak, hij, te ver was doorgeschoten. Nadat. Hmm. Te dat ver we, was doorgeschoten. doorgeschoten? Hij was te ver doorgeschoten. In zijn wraak? In zijn wraak. En, Bent u uh, te ver gegaan, heetje? Nee, Nee. Nee. Ik vind niet dat ik te ver ben gegaan. Maar op het moment dat hij te ver is doorgeschoten... dan is er een moment dat hij zich dat realiseert. En begrijpt dat als hij niet stopt... dat hij het belangrijkste wat hij te verliezen heeft... wat hij in de aanbieding heeft, namelijk... zijn liefde voor het leven en voor andere mensen... dat hij die opoffert aan het verleden. Ja. En hij zegt dan, dat ik. En op, zou ik. En op dat punt zie ik mezelf en probeer ik mezelf te houden. Ja, uh, dus... Nu bent u weer bezig om van mensen te houden. Ja, oh, dat deed ik al. Dat ben ik ook blijven doen. Alleen soms ja. werd het wel erg over, overspoeld zeg maar, door allerlei negativiteit. Ja, maar de, daarom moest ik ook lijden toen ik las dat isé. Zei... Ja, ik heb het hier ergens opgeschreven zelf. Het was een illusie. Uh, mijn positieve mensbeeld. Ik ben dat, die illusie ben ik armer. Maar dat is toch nou niet meer zo? Nou, eh, tot op zekere hoogte ben ik die illusie armer. Eh, de mensen, hè, de wereld zoals ik me die had voorgesteld. Eigenlijk al als kind. Weet je, het kind dat in de nachtmis zit van kerstmis... en weet dat er straks een, een vredige dag gebeurt. Dat kind ben ik dus sterk geweest. Ja, die illusie heb ik af, af moeten leggen. Ja. Die ben ik kwijtgeraakt. Maar daarvoor in de plaats is, een, is wel een positieve andere illusie eh, gekomen. Namelijk eh, dat, je zou kunnen zeggen dat er een heleboel verlies situaties zijn... waarvan je vroeg of laat ontdekt... dat het eigenlijk uh, een fase in een kringloop is... die gevolgd wordt door een soort van winstsituatie. Hm. Ik herinner me... Uh, uh, uh, ik ben mijn, mijn boek Als Leven Pijn Doet aan het herschrijven... dat komt volgende maand uit. En het eerste hoofdstuk gaat over... Ja, dat is dat boek waar E20 pagina's... Um, precies, pagina wat we hebben over ja. Ja. Nee, nee, van Zo hebben we overgeschreven. Waarvan ja. nu de andere auteur zegt in het nieuwe voorwoord... dat het onzin is. Maar goed, dat doet het niet. Toe. Ja, maar dat heeft, daar heb je hem voor betaald natuurlijk. Oh ja, vraag het dat, hem. Dat zou vraag toch hem. kunnen. Ja, vraag het hem. Ja. Maar ja, ja, ik, je, je kunt vragen. Ja, als we mensen niet geloven, als mensen soort niet te vertrouwen is... Nee, dan nee, is nee, ook jezelf. niemand te vertrouwen. Ja, okay. Ik Ook niet. Nee, nee goed. Nou, ik, ik vertrouw hem als hij dat zegt. Ja. En ik hoop dat anderen hem ook vertrouwen. Ja. Maar in het boek begint met, met een ervaring van mij. Ik, ik ben in Basel en ik... Ik ben in het cultuurmuseum en er is een tentoonstelling to aan de gang. Uh, Goden, Boeddha's en heiligen in Tibet. En uh, op het moment dat ik het museum binnenkom, begint net een rondleiding. En die rondleiding die wordt uh, gegeven onder de leiding van een monnik. leerling van de Dalai Lama, die net twee dagen van tevoren die tentoonstelling to had geopend. En die leidt ons door het museum. En op een gegeven moment komen we van een kamer binnen. Waar een groot wit blok in het midden staat. Met een spotlight erboven. En op dat witte blok ligt twee bij twee meter ongeveer een mandala. Mandala is zo'n grote vierkante voorstelling. die in uh, uh, Tibetaanse uh, uh, kloosters wordt gebruikt. als middel voor meditatie. Het is een prachtige mandala. Grote cirkels van uh, rood ingelegd met blauw. en wit ingelegd met geel en dat soort zaken. M middelpunt, het middelpunt waar ik het zo straks over had, een soort ja. van kruis. Echt oogverblindend. En hij staat stil en zegt dan tegen ons. dat was voor mij echt een schok en geloof ik anderen ook. Hij zegt: Deze mandala. Zal vernietigd worden. En de voelt moet vernietigd worden. Want, zegt hij, zo is het de kringloop van het leven. Aan het eind van deze week wordt hij vernietigd. En begin van volgende week gaan een aantal monniken hem opnieuw maken. En ik weet nog dat ik niet alleen geschokt was, maar ook boos verdrietig toen ik dat hoorde. En tegelijkertijd viel er bij mij met een geweldige klap mijn munt door: Namelijk, dat is waar. Zo is de kringloop van het leven. Ik heb altijd verlies gelijk gestaan, gezet aan iets wat helemaal niet moest. Wat je moest tegenhouden, wat je moest voorkomen. Maar verlies is eigenlijk ook in feite een fase die de ruimte schept... om te herscheppen, om opnieuw te beginnen. En je kunt verlies dus ook zien als een, laten we zeggen, een fase in die kringloop naar een nieuwe opbouwfase. Ja. En ik weet nog dat ik toen hij dat had gezegd... ik zag een hand die als het ware met een geweldige zwaai die Mandela vernietigde. Hm. En mijn volgende beeld was, we hebben het erover dromen, een aantal monniken die met vreugde een nieuwe mandel ja. aan het maken waren. Meneer Dijkstra, ik ben ooit... in het centrum van belangstelling, heb hij gestaan. Ja. En succesvol. Uh, was, dat centrum was vernietigd. Ja. Nou, je hebt zelf gezegd... De belangstelling was vernietigd. Be Hoewel, die was eerder omgeslagen dan vernietigd. Dat ik Negatieve belangstelling kan ook heel centraal zijn. Het, het, ging, het ging zo ver dat hij zei... ik wil verder, maar het zal buiten de publiciteit zijn... Nu gaat hij verder. Ik ben weer begonnen als Monique. Maar ik sluit uit dat hij weer centrum van het Nederlandse universum wordt. Laat ik, de, la, laat ik het, het antwoord geven door het om te draaien. Uh, sommige processen voltrekken zich aan je. Hè? En die kun je dus niet volledig uitsluiten. Maar het is niet een streven van mij. Dus je moet gevraagd worden. Nou, niet zozeer gevraagd. Het kan zijn dat ik, ding, dat ik dingen doe die daartoe leiden. Yeah. Maar het is geen streven van mij, volstrekt niet. En waarom niet? Omdat ik bij alles wat ik doe me nu afvraag is... Eh, niet, wat wil jij horen? Maar, wat wil ik zeggen? En het kan het regelmatig zijn dat ik dingen zeg die jij helemaal niet wil horen. En dat is dan jammer voor jou, maar niet jammer voor mij. Want ik heb gezegd wat ik, wat ik vind. Ik vind het alleen jammer dat deze uur niet langer duurt. Tot gemaakt nachts. Bedankt, meneer Dijkstra. Gimek in gesprek met René Diekstra. In een aflevering van Gimek s'nachts. Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in 2002. Redactie Bettine Friesekoop, regie Vincent van Merwijk. René Dijkstra vierde afgelopen woensdag, dat was 20 juli zijn 65ste verjaardag. Eerder dit jaar verscheen van René Dijkstra De Macht van een Matresse. Een opzienbare boek dat zich bevindt tussen psychologische non-fictie en historische wetenschap. Het is anderhalf minuut voor vijf. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten. Alle informatie over onze uitzendingen vindt u op nachtvluchten.fm nachtvluchten.fm en ik attendeer u meteen op het gegeven dat op diezelfde site de nieuwe prijsvraag vermeld staat en in dit geval is dat de Jan Terlouw prijsvraag. Dus ga snel naar nachtvluchten.fm wie weet kunt u nu al het juiste antwoord geven en maakt daarmee dan vervolgens kans op uh, het onlangs verschenen boek van Jan Terlouw. Jan hebben we straks tussen zes en zeven in onze uitzending. Um... Andere vragen, die kunt u ook mailen naar omroepmax.nl of schrijven postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. En wilt u van tevoren weten wat er zoal te beluisteren is hier in de nachtelijke uren... dan kunt u kijken op onze site inderdaad nachtvluchten.fm teletekstpagina 331. Daar staat onze samenstelling ook vermeld. Goed, het is tijd voor een kort journaal. En daarna in het volgende uur Anna Enquist in een aflevering van Napels met gastheer Henk van Middelaar. Tot zo.